Mariette Krollen met het NOS Journaal. Europese leiders zijn in Brussel bijeen om te zoeken naar een oplossing voor de financiële problemen van Griekenland. Op 20 februari sloten de Grieken na lang onderhandelen een akkoord met de Eurogroep onder leiding van minister Dijsselbloem. Maar Europa weigert het land financieel te steunen totdat de Grieken met een concreet hervormingsplan komen. Volgens deskundigen is Griekenland nu bijna failliet. De Israëlische premier Netanjahu ziet toch wel iets in een Palestijnse staat naast Israël. In een interview met NBC News zwakte hij een anti-Palestijnse opmerking die hij dinsdag maakte wat af. Een dag voor zijn verkiezingszegen noemde Netanjahu de twee-staten-optie nog onbespreekbaar. Nu zegt hij dat die wel mogelijk is, maar dat moet er wel een eind komen aan de chaos en het geweld in de regio. Twee hooligans van Feyenoord hebben zich gemeld bij de politie. Ze waren samen met vijf andere relschoppers herkenbaar in beeld gebracht in het regionale opsporingsprogramma Bureau Rijnmond. Ze waren volgens justitie betrokken bij de vernielingen in het centrum van Rome voor de voetbalwedstrijd AS Roma-Feyenoord. De politie vraagt ook andere relschoppers om zich te melden. Oud-staatssecretaris Teven keert terug in de Tweede Kamer. Dat zegt hij zelf tegen de NOS. Teven trad vorige week af, samen met minister Opstelten... naar aanleiding van een deal met een topcrimineel. Opstelten wordt waarschijnlijk opgevolgd door het VVD-Tweede Kamerlid van der Steur. Teven is de eerste die in aanmerking komt voor de zetel van van der Steur. Bij de waterschapsverkiezingen hebben gisteren twee keer zoveel mensen hun stem uitgebracht als in 2008. Volgens de Unie van Waterschappen is de opkomst bijna 44 procent. Uit de voorlopige uitslagen blijkt dat VVD en CDA goed scoren vergeleken met 2008. Dat de landelijke waterschapspartij Water Natuurlijk zich handhaaft en dat de PvdA wat verliest. Het weer vanavond en vannacht landinwaarts plaatselijk mist... Minima dicht bij nul. Aan de grond is er lichte vorst. Morgen wat zon, 8 tot 13 graden. En de zonsverduistering is in grote delen van het land te zien. Dit Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. Beleef het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, met, met nu de nacht.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 this goes out to the young and to the old let's rock and roll here we go here we go, here we go, here we go. let's rock and roll go go ahead baby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 Up town, funky well, up town, funky well, up town, funky well, up uh, town, funky up. I said, Uptown town, funky well, up town, funky well, uh, up town, funky well, uh, up town, funky well, up Come on, dance, jump on it. If you suck, the, say it and flown it. If you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance. Don't so yeah. own it If you've it and flown it Well, Saturday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 Ik steek voort over wat ik kan worden, wat ik kan boren. De zon bleek door, sterren uit de lucht, Dat is ons decor Planning van morgen doe me nog steeds voort. Over wat ik kan worden. Licht wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd die langs door. De slapeloze nachten. de zon bleek langzaam door Mijn ogen reeds gesloten. Ik denk als ik slaap, wil ik even weg van al mijn dromen. Ik slapeloze nachten.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 Nee. Ik...